Daarom kan ik toch wel helpen? Ja, maar nu heb ik niets te tellen. Nu zit ik te schrijven. Hm. Maar zul je het dan wel zeggen, als ik kan helpen? Ja, dan zal ik het zeggen.